Afgelopen donderdag kwam Siemens met een winstwaarschuwing... de vijfde in de periode dat Lustje aan het roer staat... en de derde in drie maanden, in drie maanden tijd. Bij de Libische stad Bengazi zijn meer dan duizend gedetineerden... uit een gevangenis ontsnapt. Het is nog onduidelijk hoe hen dat is gelukt. Het persbureau EP meldt op basis van een anonieme bron... dat er veel zware criminelen in de gevangenis zaten. Volgens de eerste berichten was er vanochtend vroeg een opstand in de gevangenis. Sommige media melden dat een groot deel van de ontsnapte gevangenen weer is opgepakt, maar die berichten zijn nog niet bevestigd. Alle 78 mensen die bij het treinongeluk in Santiago de Compostela zijn omgekomen zijn geïdentificeerd. In ziekenhuizen liggen nog 71 gewonden. Van 31 van hen is de toestand kritiek. De machinist van de ontspoorde trein zit vast. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Ajax heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de arena werd AZ na verlenging met 3-2 verslagen. De Alkmaarders gaven in de tweede helft een 2-0 voorsprong uit handen. Siem de Jong maakte in de verlenging de winnende treffer. Het weer vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt niet kouder dan 16 tot 22 graden. Overdag trekken de buien geleidelijk weg. Vooral in het westen schijnt dan de zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Moi moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts et goûter papa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 6.9 ZFN, Zfn. Zfn.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 Not to go Feel with all the strength I find There's nothing I can't do Demons too They rule their worlds to me Destroy everything They bring down angels like you Now I rise the ground Rising up to